Zijn zo blij met wat je doet. Bedankt piraten. Je draait nog steeds voor ons de allerbeste platen. Maar ik ook ben, maar ik ook doe, kan je verstaan. Piraten kunnen toch dat heel voor zijn wel Praten kunnen toch dat heel vroeg wel bel aan.